Wij beginnen de 301, op de pagina Resh Mem -dalet, 244. de rechterkolom, de regel de eerste letter dalet is fout. Hier moet het he staan, de eerste letter van het eerste woord in regel 37. Ha Elohim. de Elohim. Shehi Hanukwa 38 de Ziran Pin. Bishma de Hawaii, Shehu haze Iran Pin. Lemenade 39 de Yinon Had, Kwelet, Bohu, Piruda. Punt. De regel 36. Pot het 8 het vierde voorschrift is lemenada de te de weten. De, de hawaii hoe Elohim. dat hawaii is elokim. 37, Wat betekent dat? Liglois elokim om de naam elokim die nu van de zeeranpien is. Samen te voegen, 38, aan de naam Hawaii, die zeer aan het is. Lemonade en te weten, om te weten, 39, de inontgade dat zij zijn, 1. We let boven roede, en er is geen uh, scheiding daarin. 39 na dit punt. Duidelijk, zo is het ook, moet het ook bij ons zo vloeiend, als gevolg van ons geestelijk werk, moeten wij doen, dat wij, dat wij ons mannelijk en vrouwelijk tot eenheid brengen. En dat er geen scheiding tussen hen plaats. Dat is trouwens wat ook Jeshua had um, gezegd. Dat wat Hashem in het, in, het huwelijk, in het huwelijk verbindt. Een mens mag niet uh, scheiden uit elkaar. Dus het mannelijke en vrouwelijke in, in een mens, daar gaat het. Die in eeuwige verbinding te brengen, telkens elke dag in elke onze eh, beweging. Wat er ook gebeurt. 39. We hoe zodan maar, 40 wie hier mijn woord Barakiaar Shamaï? maar bij dalet. 41 de massa breecht. Die niet kan hanukva twee de vierdeg deze ieran bin. Iim deze ieran bin was echade. Meurot leor leorohurot. ze een bij nehem shavim. 44 bemalen. Hoor wat je zegt ons. Dat is hier moet je het hebben. Ja, niet wat er later zal zijn. Wat zal ik dan, wat zal worden dan, wat zal ik dan ervaren wanneer ik vijf, nog vijf, dees, drie, vijf jaar later, wanneer ik zo zoals ik blijf dat doorleren, wat zal het gebeuren? Nieuw moet het gebeuren. Wat, wat, wat je hoort van hem, dat is de... De essentie van de reddingsformule. 39 naar de punt hoezo? en dat is de essentie van de Mamar, van de uitspraak, regel 40. in de, in de scheppingsdaad wordt gezegd. Hier, uh, Asham zegt: laat een hemellichamen. Um, zijn in barakia Shamaim in het uitspansel van de hemel. Had ah, hij nee, maar, en dat is gezegd, op de vierde dag van de scheppingsdaad, 41. je wel? ja, en we weten dat wat, wat we doen hier, in zijn uitleg, wat hij doet. Hij legt het parallel, het parallel tussen de, tussen de dagen, de zeven dagen van, de schepping en die veertien voorschriften die de zoger ons leert. kenit niet, niet kalalouk de bin. Wat, Waarom het op? Wat het gebeurde dan? Want hier werden de Nukwa van de Zieran samengevoegd aan de Zieran in één naam. Moorot, hemellichamen, staat daar, wat houdt het in? Lehorot, dat is om te leren. 43. Schei hem schoen perude, dat er tussen hen absoluut geen sche sche scheiding is. die shawim, bamala van beide zijden zij gelijk, hebben gelijke Gelijk zijn, zijn gelijk naar niveau, van gelijke niveau, van hetzelfde niveau, gelijk qua niveau, kan je zeggen. 44. Letterlijk gelijk in niveau. 44. Pirous, uitleg naar de punt. Agarsje qua Himshaagnou, havak 45. ook Basod jehouda tataa de Basod zes en fertach yom gimmelde maasee brishit. Bama amartidisha haarec desha zes en fertach. Zerichim ata lehamschik lahagar štegye ach ten panim bepanim ima zahir anpin bakoma Bleefresh 49 bij neem bamala Kmosh jore Hashem Orot 50 al neem jahan Kijk nou alles zit achter die letters die Hashem kan we vinden alleen maar achter die zijn letters zijn Torah Meurot eh, hebben we geleerd, 44, dat woordje Meurot is erg relevant nu wat we, wat we leren nu. Acharshe nou, wat betekent dat? Nadat wij hebben al aangetrokken de wak naar de noekwa, in essentie van Jehuda Tata, in essentie van de lagere eenheid van dat tweede vers, van Shma Israel wat wij zeggen, Baruch Shem, Kvod Malchuto Le afgekort Bashkamlo. Basot, Yom Hagimil de masse heb in essentie van de derde dag van de scheppingsdaad, 46. maar in de uitspraak daar in de Torah dus, ted Shaha ha-aretz de de aarde gras uitbrengen voortbrengen. 47. Zwechimata moeten we dienen we nieuw leem aantrekken naar haar. Gar, shutige befinad panimbe panim, zodat zij zal zijn in het aspect van panimbe panim gezicht tot gezicht met de zere pijn. 48. Bako in hetzelfde op hetzelfde niveau. In letterlijk in dezelfde hoogte, bleef hij vres bijna hem bamala, zonder verschil tussen hen in hoogte, in, in niveau, in niveau. En 49, zoals leert ons de naam, het woord, de naam, zie je, de naam meurot. Hemellichamen, meer of voor. Als hem jagen dat hij slaat op beiden samen. 50 naar de punt. Shazes elokim. Dat is de essentie van de uitspraak. Hawaïa, hu elokim, hawaïa is elokim. Hawaii is een iron pin. En elokim is nu qua Hawaii is elokim. Die staan gelijk die hebben gelijke hoogte. En daarom wordt ook dat gezegd. Ook Hawaii Hugo Kim, hay uh, ontbreekt hier. Hawaii huhai lokim wordt ook gezegd uh, bij het sluiten van de poorten aan het uh, voor de poorten sluiten, poorten port, van Arona van de, de Heilige. Uh, van de synagoge hebben we de kast waar de Torah staat. En dan op de avond aan het einde van de Yom, van de Yom Kippur staat die open met al die... Uh, en men zegt dan zevenmaal, zegt men, Hawaia, hoe he lokim. hoe -he De hele synagoge. En overal in de wereld. En be, men begrijpt geen moer. Wat, wat men zegt, absoluut niets wat het is, en kijk nou, dat is Hawaia, hoe Helekim, wat zegt men dan aan het einde daarvan, men is dan als engelen, men is, is opgestegen tot Abba en Ima, en dan eh, maakt men dan de, brengt men dan Zeeran, Pienenukwa tot de Gadlood, en dan is Hawaia, hoe Helekim, Hawaia is dan Helekim, Zeerendien is dan gelijk aan de noek. Daar de linkerkolom de eerste regen. Kan je je voorstellen welke bevattingen, welke onthullingen, welke on ontknoppingen plaatsvinden in mij die zo op, een, op de domme manier hebben? de Torah geleerd, ja, zoals dat volk op de domme manier dat leert, jaar in, jaar uit, alleen maar naapen, en, en denk dat die daarmee dichter, daarbij, daarmee dichter bij de schepper komt, geen, voor geen millimeter, voor geen millimeter komen ze dichterbij, bij Hashem Het is allemaal was neus, terwijl, kijk nou alles wat aan hen gegeven is, als zij zouden leren van wat het allemaal is, wat het allemaal betekent. Wat voor wereld, in wat voor wereld zouden we gaan leven. Zouden we dan uh, al, die, al, al dat ellende in de wereld ervaren? Zouden we dan met tsunamis te maken hebben? Met al die verschrikkelijke ziekten en alles wat er in de wereld gebeurt, al na, aan, aan narigheid. En het gebeurt allemaal door onge ongecorrigeerd zijn van hun jesod. En ze kunnen niet verbinden zichzelf met de jesod, met het, het, het jesod van de hoger. En daarom al de viesigheid beleven we hier in deze wereld alleen maar omdat dat volk nalaat de Kabbalah te leren. En eigenlijk de Torah, de geheime Torah, te leren. Want dan zouden zij in al hun strevingen zullen zij Hawaïa tot Elohim brengen. En Elohim tot Hawaïa. Verbinden die met elkaar. Weten hoe dat gaat. Als ik dat zelf, als ik dat weet en ik ben de Voel dat ik de kleinste ben. Ik heb niet die krachten. En kijk nou, stel dat al dat, dat, dat, dat, die mannen zo dat leren. Eh, met de baarden die lopen daar, die nietsdoeners. Gewoon niets nutten. Die zijn daadwerkelijk, ik noem ze. Nu, zie kwam uit mijn mond, niets nutten. Absoluut niets nutten. Want als zij niets aantrekken, wat, wat is dan voor, wat is, wat is hun leven dan? Al de rol, de hele rol van, uh, van, de, van, van, van het leren, de hele uh, betekenis, zin van het leren van het Torah is om de geheime betekenis daarvan te leren. Dat wil zeggen, om geestelijke bewegingen te maken van binnen. Daardoor wekken wij de hogere... Uh, beweging ook in de hogere sfeer. Zonder dat is er, zijn er geen bewegingen, alles blijft hier op aarde wat zij doen. Daarom al het schuld, al het schuld voor alle en elke en alle vorm van kwaad wat in deze wereld is. Komt eigenlijk van hen. Door hun nalatigheid. Want niemand anders dan de Joden kunnen de wereld redden. Jezus had gewoon gezegd: Het goede komt van Joden. duidelijk, omdat de Israël, natuurlijk in het algemene, in het bijzondere aspect, maar het komt uit Israël, die is dichter bij de schepper. Ja, uh, kilim na boven de geze, kilim van het hoofd, die zijn dichter bij, dichter bij het licht. Daarom Jeshua had ook gezegd, het goede, oftewel de, de reding, komt van Jood. En natuurlijk in elke mens, van de Jood in elke mens. De linker kolom kolomde eerst reichel vijnen. A jichut hu. Ki niet baerleel ba pukuda. Twee tlita. Tlita. Hatam. Shlo hem shachnusham rak shet. Drie sitrin. לבד שכו משום שלא עלו לאבו ואימא פיר רק מחזה ולמעלה דזה ירנפין עם ליה דהיינו רק ששת הקילים חבת חגת דזה ירנפין כי מחמד זז הדינה קשיה שהיה מחזה ולמעלה ולמטה דזה zij van je Lot laat abo zakhim bli shum din ach. Wij gevan yuba juba ze rak pijn shisha kibbel shisha urot haagad nei hij, wij geven nisharumi Kelo, hajul, kelim, likablam. Geweldig wat je ons nu uitlegt. Eenvoudig en goddelijk. En natuurlijk is het hier absoluut noodzakelijk: eh, de kennis die je hebt, maar ook de kunde, om van eh, de, het aspect van de omgekeerde. Verhouding tussen lichten en kieling. Maar ik veronderstel dat, eh, dat ieder van jullie al het goed doorhebt hoe het verloopt, de interactie tussen lichten en het binnenkomen van de lichten en in welke kieling komen ze binnen enzovoort. Of in we in, we in Jan in hier goed hoe en de kwestie van de eenheid is. kun je het bij want bovenaan werd al werd uitgelegd. Bovenaan de trita, trita in het derde voorschrift. De regel twee gaat aan. De reden van Shelohim Shichu, waarom hebben wij niet aangetrokken daar, of beter te zeggen, waarom hebben wij daar aangetrokken alleen maar Shit, Sitrin, Levat, alleen maar zes uh, kanten, alleen maar de vak. Sheshu, Mishum, Shelohalu, en dat is omdat naar, omdat opgestegen waren naar Abu'i, Weima, alleen maar. De plaats heeft opgestegen van geze en naar boven van de zeerampien met leeën. Ja, altijd steegt een mannelijke met een vrouwelijke daarbij omhoog. Ja, als we zeggen zeerampien, natuurlijk bedoelen we zeerampien en zijn ook. En als het boven de geze van de zeerampien, dat is ook wat ik zeg. Als het boven van, het, van de gezet opsteegt. Uh, naar een hogere trap treden, dan betekent dat die, dat dit um, de, de hogere, de hogere noekwa is, dat is dan de leia. En wanneer de serampien van onder de geze, nu nee, hier van de serampien opsteekt naar een hogere trap treden, dan is het rageen, dan serampien met rageen. Duidelijk, altijd samen, altijd het mannelijke en het vrouwelijke. Altijd bij ons ook precies hetzelfde gebeurt. Er. Het is nooit zo dat de mannelijke alleen, in het geestelijke mannelijke gaat nooit alleen uit. Een vrouwelijke zit uh, thuis, achter de, in de keuken, ergens. Nee, ze gaan altijd samen. Uh, samen, Ze uh, gaan altijd samen uit. Uh, de haino, dat wil zeggen. 6-6 kilim. Dat wil zeggen. Dat wil zeggen. Alleen maar 6 kilim. Van de zeer en Chabad chagat. Alleen de hogere de, de kilim. Bovenste kilim. Chabad chagat van de zeer bin. Kimichamata Dina di van want vanwege de zware diimzes, shahia michaze ule mata van de zeerantin die was, die er was, äh, vanaf de chase en onder van de serantin, loha yu yichurim la leichar, konden ze niet op, konden niet opstegen naar de zaal van Abu Yima, die äh, dun zijn, zonder, helemaal zonder die Het is heel erg belangrijk wat die ons nu vertelt. Een lagere kan niet opsteken naar een hogere, want de lagere is altijd uh, grof, grover dan een, dan een hogere. En elke hogere traptrede is dunner dan een lagere traptrede. Ook op deze manier kan men ook, Zien, zien ook, kan men ook zien in de zielen. Als, men, als een ziel grover is van iemand en de andere heeft een, een dunnere ziel, dunnere, dus kan zich verdunnen meer zijn ziel, dan is hij hoger dan niet bedoel betrekkelijk natuurlijk. We spreken altijd over één mens, als een één mens... Uh, verdun zijn kilim door het leren van Kabbalah, door het toepassen daarvan. Dan, uh, bijvoorbeeld in, ik zie het wel bijvoorbeeld na elke paar maanden. Na in drie maanden bijvoorbeeld, dan, dan zie ik een kwalitatieve, kwalitatieve verandering. Want mijn, mijn systeem, mijn ziel is doorgedrongen meer... Uh, doordrenkt is doordrengt door uh, wat ik leer door het licht. En dan voel ik, ervaar ik een hogere mate van verdunning. Betekent niet dat het grove gedeelte, die, dat het weg, weggehaald wordt. Maar dat van de grofheid daarvan die, dat grof, de grofheid wordt uh, opgeheven. Als het ware, uh, niets verd verdwijnt in het geestelijke, maar de grofheid verandert in finesse, in uh, soepelheid, in, in zuiverheid, in uh, doorzichtigheid. Acht wekkie wansche lohe Joba Zirampin raksesha kilim en aangezien pin had alleen maar zes kilim. Kibel Rakshe Shaurot ontvangt die alleen maar zes lichten, ja, in de, volgens dat, dat principe van omgekeerde, omgekeerde, omgekeerde verhouding. Alleen maar de lichten, Chagat Nehi, maar Gar Orot, maar de Gar, maar de drie eerste van de lichten, Chabad, chokmabina, en dat van de lichten. Altijd kijken naar wat, wat er sprake lichten of kilim. Nishaarumi goed, die blijven van buiten. kelo hajuloh, kiloh hajuloh kilimlijke blan, want hij had geen kilim om hen te, geen overeenkomstige kilim om hen te ontvangen. Natuurlijk is het bewezen van spreken van, uh, het licht penetreert alles. En dat, uh, Zeer en Pien die lichten gar niet, eh, kon niet plaatsen, omdat die geen kelim had. Dat betekent dat de gar nog niet gecorrigeerd werd. Eigenlijk. in betekent, de, in de, als het ware in de waarneming van de Zeer waren, waren zij er niet. bleven zij buiten. Eigenlijk. Maar vanuit het hogere gezien, vanuit het licht zelf gezien penetreerde het licht helemaal al alle uh, tien spierot van de zeer aan het Ook bij ons is het precies hetzelfde. Het licht hebben we altijd. Het licht van Hashem schijnt altijd in ons. Het enige, wij moeten ons openen, openen daarvoor. Door werken, drie wijnen, zoals we het leren. Hier. Door de eenheid te, te maken tussen Mannelijk en vrouwelijk, rechts en links, boven en beneden. En dan gaan we ervaren in ons het licht. Dan het licht is er binnen, altijd binnen. Alleen in onze ervaring en onze waarneming kunnen we het voelen dat die soms wel en soms binnen en soms uh, buiten. Kijk, elke vaderknipt daarom, Shell haorot hu achthoniem twaalf niet na sien tchiva, welke elioniem mibachoots. Kijk nog steeds we zitten al 250 bijna 250 pagina bijna klaar met het boek. Het eerste inleidende boek van even in de zog. En hij steeds herhaalt ons nog dat dat uh, brengt ons in herinnering, brengt, beter te zeggen, brengt ons in herinnering dat principe van omgekeerde verhouding tussen lichten en keeling. Hoe belangrijk het is. dat is de sleutel tot alles. Want de manier van het, letterlijk de weg, de manier van het binnenkomen, de, van lichten is, schatachtoniem, dat de lagere, de lagere lichten komen eerst binnen. De regel 12, waar kennen, daarom bleven drie bovenste lichten van buiten. Ja, er waren alleen maar zes kilimeters. De bovenste konden niet. Dredertien. We kieven van schaar ze smo, loja, lo, vak, chaser gare, chat verder daarmee. Door. Veertien. Hinei gama, anukwa, loja, la, le Cabello termi menu. Kijk nou geweldig. De Ziran pin heeft alleen maar vak, ja? van Ook van wak van lichten. En wij kijken naar wat die zegt ons. We kieven aan, schaar at smo, en aangezien deze pin zelf, had alleen maar wak met het ontbreken van Gar, 14, geen Gamma dan ook de Nukwa had, uh, kon ontvangen, niet meer dan hem, niet meer dan de Zeeland. 15, na de punt amnam nu... Nu... Nu... ...en dat de Jehoeder ...zest in Barachel yabasha Seifentin yitabidat, yita biedat pirin ...mocija ve iven ...achtin shihid n'davka hij heeft zelf gezegd: Mata, nee, in de is maar zou een komma maken in plaats van een punt. מilletו דההו דינה קשיש שברחין דהאי דינה קשיש שברחין היי מלה גדולה יותר מיא zakut והגדולהת ועינט וינדא חשמי חזאולו מלה דזייר אמפיי קי מי חזאולו מלה דזייר אמפיי ועינט וינדא חלוה חלוה חלול hamochin Lenukwaila nukwa ila ame 24 vataaride adina kashya. Na no 25 aya basha. arets perot. Dus het moet je niet moeilijk zijn. Des, wat zeg die ons? Eerst ontvang je dan. Eerst de boven de chazé ontvangt. En daarna. Dat is dan. Uh, um, vak van lichten. En daarna, de volgende keer, de volgende stap is, gaar wordt ontvangen. Oftewel, eh, de onderde gesee ontvangt. En dan ontvangt het licht. En dan is het gaar. Dat is waar het over gaat. In grote lijnen Amna, magshaf. Let op. Echter, nieuw. Agar, schriklar, nadat al de eenheid is gemaakt gemaakt eenheid metra inreageren of metra ja door de bishkabashkamlo, door door de het zeggen van shma met het tweede met de tweede regel daarbij tweede vers daarbij baruch shem ko d ba khotololam vait shme chaze de ziran di van, uh, vanaf de Gazé en onder van de Zerenpien, besoot Mahdehavet Jabasha in de sensie van, zoals de Zoger zegt, dat, dat wat, er, wat, het dro, wat het droge was, die is geworden tot de aarde 17, die uitbrengt, doet voortbrengen, uitbrengt letterlijk vruchten. Regel 18. Dat het, dat het juist door de krachten de de dinakache, door de kracht van de zware din, haniem tsami gazeelamate de zeerampien, die zich bevindt vanaf de gazeel naar beneden van de zeerampien 19. She is slima hava dat de liefde wordt aangevuld van twee kanten. Zoals boven gezegd werd, twintig. Ine idgalia milta, de haver. Dus, het is uh, nieuw onthuld. Duidelijk. Zonder ameese uh, uitspraak. Ine idgalia milta. De haai dien dat die zware dien. Drie ene de eenentwintig. Sheba Rachel, die in Rachel was. Jotair heeft uh, uh, een grotere, een groter niveau, een hoger niveau dan de zuiverheid, dan de dunheid letterlijk, dan de grote dunheid die vanaf de gezé en boven is van de zierenpien. Waarom? Kimi gezéulema laat de zierantpijn want vanaf de gezé naar boven van de zierantpijn. Loja loa mogen lidkabelen ook wel. Konden de mogen niet <tied> ontvangen worden voor de Hoogere en ook voor Lea. Vanwege Jabasha vanwege het droge. Wat daar, dea dinakashia, en nu door de zware din, maar de Rachel is zware din onder de gezin. Na Jabasha Yabasha is het droge is geworden tot het aspect lan arets aarde die voortbrengt, die brengt, voortbrengt die vruchten voortbrengt. Eigenlijk, die kilim, die zware kilim van onder de gezee, als die gaan werken, als die gecorrigeerd zijn, als die verbonden worden met de hogere, dan zijn, dan is de zuiverheid daarvan zo hoog, want dan, dat daardoor komen de lichten gar partsoef binnen. We hem ken, 26. Niet hafeg, weg, haai dina kars, ja, En indien het zo is, dan wordt uh, deze zware dien draait, wordt omgedraaid, wordt getransformeerd in het aspect van, de volledig, van het volledige licht. 27. Eva wat le niet ukma. Klomar hura ukma. Klomaar or, amit kayem raad bakocha ookma. dinakasje. Dat is geweldig wat we leren. We hebben geleerd, herinner je nog, ik ben Slava Yasulam, het eerste artikel was, en er was ochtend, en er is was avond geweest, en het was ochtend geweest. Eén dag. Dat beide vormen één dag. Zo is het ook. Dat komt omdat in het geestelijke, in het eh, boven de gasee en onder de gezin, dat zijn twee lichten die eh, eh, verschillend zijn, die, noem, die eh, boven de gasee wordt genoemd een, een, een wit, het witte licht, en onder de gasee wordt genoemd het zwarte licht, zwarte licht. Goed opletten wat ik zeg en beide zijn absoluut noodzakelijk en beide vormen één licht. 27 maar dat dat licht dat onder de geze wordt geacht als, een, als het zware licht. Sorry als het, het Zwarte licht. Klomaar, dat wil zeggen, oramit kayem, dat wil zeggen, het licht dat staande houdt alleen maar door de kracht van het, van, ah, ook, ook maar, de, de kracht van het eh, z, zwaarte. Welke zwaarte is djinn is de zware Din. Ik zie dat. Dus precies hetzelfde moeten wij Hashem lief hebben wanneer wij het witte licht ontvangen als wanneer wij het uh, uh, zwarte licht ontvangen. Redelijk. Het probleem is dat wij het niet verdragen Vaak kunnen wij het niet verdragen in het zwarte licht. Wij denken dat het de leeg leegte is. Ja, het is altijd cool. Het is al een geweldig ticoon, en natuurlijk bestaat ook uh, leegte waarbij het geen sprake is van het licht. Leeg van licht. 29. We nemen zaba ze. Scheinata schoom ben mechazeu lemala, de zeeran dertig, leben Ben lemata. Die hefres Wat -niet -e -le dus eerst katnut en daarna gadlut daar gaat het om. Met andere woorden, in de katnut is dan een witte licht, alleen maar boven de gezet. En daarna in de gadlut komt ook dat zwarte licht van de Kilim. Door de correctie van de aansluiting en de correctie van eh, kilim van onder de gezin. We nemen het en we vinden dus daardoor, dat nu is er, dat nu is er absoluut geen verschil let op tussen de plaats van vanaf de gezin naar boven van de zeerampier en de plaats van vanaf de gezin naar beneden. Ik word heel fris, want al het verschil was alleen maar 31 vanwege die nakasje, vanwege de zware dien die in de Rachel was. Die in Rachel was. Wat hij ah, nu, 32 kwartier, heeft, is de zware dien is omgeturnd om te worden en is geworden tot het volledige licht. En de Ja, is dat de vrouwen die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die hier zijn, die Kinehura 36, ook ma, nehura, gehwara in on, gaat bli, Oh, dat is geweldig. Zoals ik heb het een beetje ook aangegeven. graag en daarom. En daarom, ja, kan nu opsteken naar abouima, de hele partsu van de zeer Pin en ook. 34. De heino dat wil zeggen, Gamma Kilim, ook, de, dat wil zeggen, ook de Kilim Nihi, die, die vanaf de Gazijn naar beneden van de Ziran zijn. 35. en Yuf Hanim en die geacht worden tot het zware het zwarte, het zwarte licht, oftewel die, die ontvangen het zwarte licht. Kine ook, maar, kijk nou wat die zegt ons, want. Het zwarte licht in het witte licht zijn één zonder scheiding, zonder verschil. 37. We dragen nu Higdil Hamochin mochen bij 38. Mimash haju, bifinat, nehura, havara, 39. Shalim mala mi ook. Ik nou geweldig wat het is. Wa draba en integendeel, 37. Nehura ookma, het zwaarte licht. Hikdir heeft de mochin. Vergroot met extra kracht, met meer kracht dan er was van in het aspect van Nihura gewaar dan, dan er was in het aspect van het witte licht. Welke aspect van het witte licht was eh, boven de gazé? 39. Vekivane Shalula abu wa ima kol asseret hakelim shela pertsuf zon. U yakhoel lekabel taa einen fertek kol esers aser de orot. Da einu kama orot de habade. Tvein fertek shayu chasarim lo. Shem nikraim or apanim. Vekivane Shalula abu en anhezim er opgestegen waren naar de Abu Yima. Alle tien kilim van de parzof zon, veertig in het midden, hoe Hu je ja huwleka berata, hij kan, kan hij nu, ontvangen alle tien lichten 41 in het midden, de hainu kam de chabad, dat wil zeggen ook de lichten, Chabad, ook, ook de gar. 42, schayu chasarim lo die, bij hem ontbraken. Schayem nikrayim, or apanim, dat die heetten het licht van panim, het licht van de voorkant. Vegam gam hanukwa, rachel, 43, Shig Garma zele zei ze hier en pie, no te mis ze en pie. Garmamoch de panima heil. Wijnaas ze hier en pie, i manuqua vijfenveertig. panimbe, panima kom ma shava. Wanneer de katuwi zeesenviertig meelrot, weghuurt. en ook de nuqua 43, Shoye Gar Makolse. Die, let op, die welke nu kwara Rachel, veroorzaakte dat allemaal aan de Ziran Pin. Dus allemaal goede, goede dingen die ze veroorzaakte dat er dit. Hij kon nu Agar ontvangen. Nou het me met Ziran Pin, zij neemt van de Ziran Pin de mochin, deze mochin van Panim. Wanneer zeerampin en zeerampin wordt met de nukwa, komen ze te staan in de toestand van panim bij panim gezicht tot gezicht, in, gelijk, in, uh, in het gelijke op het, het gelijke niveau. Basoda in essentie van zoals van het vers in het in de Torah 46. Hymorot. Later de hemellichamen zijn zoals in de in het schip in, in de scheppingsdaad enzovoort. 46 na de punt we gingen hier bij het heete vader zeven 48 je goed de gardes on besoet jomrviide masse brisie 48 wij nagaat het als ze Hallo ba jommer wie hier, a 49, a jami jareja. hoe, 50, de panim, babanim, de zon. we en zie hier, niet pair heet, het is goed uitgelegd. De orde van de eenheid, 47, van de gar van de zon, in essentie van de vierde dag van de schepingsdag. En het, het valt niet om met een bezwaar te komen over het feit dat we hebben toch, dat op de vierde dag van de scheppingsdaad was toch de vermindering van de maan. Ja, we hebben dat ook geleerd in de zomer In Shoshana, herinner je nog? Weeeg, en hoe zegt hij hier dat... Eh, de eenheid van dat het de eenheid is van paniem bij paniem gezicht tot gezicht van de zeeënpijn feitig naar de punt ja dat is lucht shellah olamot lahud we nian apiru pikudin lahud we een lahashvatam ze de volgende pagina lezen dan zeggen die ons kijk nou de kwestie de kwestie, want de kwestie van het uh, uitstralen van de werelden is een aparte kwestie. Dat is, that is een, een aspect, apart aspect. En de kwestie van de voorschriften, die ook apart staat. Dus die moeten niet, ze niet vermengen met elkaar, zie je. We een aarschwaad en men, men, men mag ze niet uh, gelijk aan elkaar stellen. Het zijn verschillende... Uh, Momenten, verschillende aspecten. De volgende pagina, de rechterkolom, de eerste regel. De pagina Resmem H245. Hey, nog één regeltje. Hoe die Barno als uh, bedschelat? Mama, reinoze. En wij hebben al daarover gesproken. Aan het begin van deze onze mama.